Wij gaan verder, proberen erg veel probeer te concentreren. Het it is niet moeilijk, het is absoluut niet moeilijk. Alleen, het is, is, is denken en voelen, het geestelijke. Nog een keer, even volledige concentratie. Probeer nergens over te denken. Even iedereen hoort het. Uh, Dana, alsjeblieft, nieuw, volledige concentratie. Dan kan je het altijd hebben. Kijk zo so over wat jij daar, dat jullie daar spreken. Ik kan altijd nog hebben. Ik kan ook na de les even lekker nog uitstappen. Maar probeer wat ik vertel hier. Dat geeft leven. Kijk. Okay. Stap voor stap, wat moeten we opbouwen? We moeten opbouwen het voelen en het zin van het geestelijk. Altijd onthouden dat goed in jezelf inprenten, niet met je, maar. De principes, geestelijke principes, alles bestaat uit elke ding. Alles wat, alles wat bestaat, bestaat uit, uh, heeft twee aspecten. Algemene en het bijzondere. Niets, niets bestaat wat geen die twee niet heeft. De? Nou, als we hebben van een parsoef. Normaal algemene, algemene, part, algemene kenmerken van elke parzoo, Vijf sfeerot, ja, of keter, gochma, bina, zeer en bin, malgoed, klaar. Ja, of, of je kan zeggen, tien, ja, als zeer, bin. dat is het algemeen aspect. Oké, okay. nou, we hebben gezien hier dat als gevolg van dit tsemtzum bed, malgoed stijgt. In elke partsoef tot onder de chogma. Ja, en dat is de malgoed die overeenkomt met de malgoed, met het zinzum 11. Dat betekent dat keter chogma, algemene keter chogma, die als het ware buiten spel staan. Ja, duidelijk. Wat blijft er nog over van hen? Wat blijft er nog over van het algemene partsoef? Bina, serenpin en malgoed. Ja? Dus eigenlijk eigenlijk, ach, eigenlijk die drie kilim die vielen naar beneden, die blijven dan over. En die drie kilim, dat zijn binnen zeer niet allemaal goed. Okay? Daarom hebben wij hoeveel kilim, nu hebben we gezegd, vanaf wat zullen we drie kilim? Duidelijk? Want ketterhochma, algemeene ketterhochma, die niet functioneren. Duidelijk? niet functioneren. Waarom niet? Daar staat, als het ware, hoe oh, ze functioneren, maar, natuurlijk functioneren ze, maar die zijn niet aangesloten aan de rest, aan de rest, aan de rest van van de kiling. Daarom, we zien ze, als het ware, euh, als, alsof ze niet bestaan. Ze bestaan wel, we zullen zien, maar moet je voorlopig niet aan hen, deken, niet aan hen denken. Eigenlijk, want daar staat een, een die mal goed van dit centrum alle heeft en kan niet meer niets geven van binnenkant, gewoon doorgeven normaal aan de, aan de volgende keer, aan de keer, volgende keer nu, die algemene binazeren binnen mal goed, ik heb het hier gezegd is hier de al, al, algemeen dus dat is dat noem ik dat, zeven onderste. ik bedoel zat zeven ondersteunen. eigenlijk is het zes Plus de Malchut. Mal in plaats van de Malchut hebben wij aterre so. die Duidelijk. Dus wat hebben wij nu? Let op goed dat Het is niet moeilijk, maar misschien kan ik het niet uitleggen. Maar ik, ik wil het graag dat jullie dat begrijpen. Het is niet, absoluut niet moeilijk. Kijk, dus nu. De algemene binase, de aanpieden, Malchut van de partsoef. Um, die hebben hun eigen als het ware, nieuw, omdat de ketter als het ware niet werkzaam zijn, dan hebben ze hun eigen opbouw. Duidelijk. Die kan je dan zien ook weer, ketter, binnen bina, gesed, het te net zo goed, je ja, Maar De, de binnen wordt eigenlijk de ketter. Ah, de bina wordt dan de ketter, natuurlijk, duidelijk. Dan, dan de, en de malchut is er niet, want de malchut van de parsoef is er niet. Dus de malchut van de ware malchut is er niet. De macht, uh, dan hebben we alleen maar neigens keter Ketterchomah bina, Chesed Gvurah, Tiferet, Netzer God Yesod, en Yesod de onderste Yesod. Yesod ja, bestaat uit twee delen. Onderste Yesod dat heet Atzeret Yesod, die dient als Masach. En dat is dan wat we noemen dan de Shin. Ja, de letters zien dat is dan de, de, de, de massaag van de tweede bodem wat wij hebben geleerd. Daarop kan men opbouwen, duidelijk, daarop kan men allemaal opbouwen. Elke parsoef, elke mens, alles wat leeft, heeft dat, deze structuur. goed, de malgoed, die zware die malgoed, bestaat niet meer. Duidelijk. Geen mens heeft het, Napoleon had het niet. Geen andere mens, geen andere grote heren, de, Stalin had dit niet, Hitler, niemand, ook de, al die grote der aarde, die waren echt grote der aarde, waren grote heren, Churchill, weet ik veel, alle die andere heren die dachten dat, ja, die, dus die met de aarde speelden ze, net als met een, net als een pokker met een aarde, ja, dus hadden grote, grote intelligentie hadden ze wel. En natuurlijk ook de heren die echt van boven worden aangesteld als, eh, als leiders, als de heersers van de wereld. En daarvoor ook al die, die ook niemand had die maar goed in zichzelf. Geen mens. En dat is geweldig om dat te weten. Als je weet hoe dat zit, dan ga je niet en rare dingen doen, net zoals anderen dat doen. Ze proberen dat ook nu niet meer, niet meer mogelijk. Kijk, nou steeds minder minder die bijna geen... Uh, dictators meer zijn, waarom? het komt steeds meer erop, uh, men doet wel iets, want dat men ziet dat het geenmaal goed meer is Eigenlijk, het is niet meer zo dat men zo snaakt naar die macht, want de macht eigenlijk illusie uh, illusie, illusie, illusie, illu illu illu illu zeg het illusie, illusie illu is, het is niet, waarom illusie, er is geenmaal goed meer dus kijk nou goed. Wat er nu is, dus, vanaf de bina zeer en maar goed. Dat is dan een hele partsouf. En dan is het dan ketter, gochma, binag, geese het goeratje, ver net zo goed, je sodden, En de ver het je is de tiende sfera. En dat is tevens de massage, de nieuwe massage. Daarop kunnen wij we wel stoelen. Eigenlijk. Right? Waarom? Zonder massage kunnen we niets begrijpen, kunnen we niets bevatten. En dat is dan die massage waarop wij allemaal, wij allemaal moeten sto stoelen en niet op die Malchut. Die Malchut die moeten we verstoppen, altijd moeten we die verstoppen. Iedereen heeft het in zichzelf, want uiteindelijk, uiteindelijk wanneer de, wanneer de Mashiach zal komen, dus uiteindelijk zal die Malchut uh, afdalen natuurlijk naar beneden, komen, zal op haar eigen plaats komen te staan, duidelijk wanneer zij gecorrigeerd, volledig gecorrigeerd zal zijn, wanneer de kracht van de, de marsier zal komen dan zal, elke, elke schepping zal daar de hoog, het hoogste licht ontvangen, duidelijk, dus we moeten het niet uh, zeggen dat, niet uh, gering schatten dat is maar nieuw niet al die 6000 jaar niet, en ook persoonlijk ik maartje koen Persoonlijke uiteindelijke correctie moet zo zijn dat je alles corrigeert van beneden. Behalve die wat staat daar in het hoofd, dat is het de rest wat je dan, ja, wat je in, in het hoofd van de part zoekt dan het ketter van gogma waar je niet kan aankomen, dat wordt ook indirect ook gecorrigeerd. Kijk. Nou, dus die tinsverrood, die, die dus onder die Malchut van de centrum Alef staan. En bij ons precies dezelfde werkt In elke onze beweging hebben we precies dezelfde constructie. Nou, die, die, die tien spheerot nu die onder die Malchut staan, dat zijn de tien eigen spheerot. Ja of niet? Egen, niet algemene sferot. Iedereen begrijpt wat ik zeg of niet? Algemene sferot. wie zijn dat? Ketterhogma van boven. En bijna zeer en binnen, maar goed, van, van die die dan onder, daar vallen naar beneden, ja of niet? Onder die, mal goed. Maar die bijna, algemene, bijna zeer en binnen, maar goed, ja, die maken voor zichzelf de hele parzoof. Ja, waarom? Daar is slot, daar waar, waarom is het zo? Overal waar de ware, mal goed, eindigt, begint de nieuwe parzoof. Ja of niet? We hebben dat ook geleerd, ja of niet? Overal wel eindig maar goed, de waren maar goed. Daar begint de volgende part zo met, met, met welke sfeera? Met ketter. Dus dat is helemaal normaal. Dus, dat zijn de negen sfeerot. eigen sfeerot. Kijk, okay. eigen sfeerot. Dus negen eigen sfeerot. Maar en binnen die negen sfeerot heb je, heb je ook... Uh, heb je ook zo'n constructie? Heb je ook zo'n constructie? Wat? Heb je net Net zo'n constructie? Wat dat Was voor keer zo? Ja? Was het stond het niet in? Oké. Oké, maar dat is. Um, Hè? Huh? zo ook zo? Ja, oké, okay. maar um, dat is ook niet zo. We dan niet belangrijk. Oké, okay. maar um, yeah. wat de bedoeling is, is daarvan. Wat ik bedoel is, daarmee dat we keten, ketter, hoogmaat. Ik wil hier plaatsen. Onder de hoogmaat. dat plaatsen. Dan een derde van binnen? Ja. Een derde van binnen, dat bedoel ik. Ik heb het goed gezegd. Dus als ik zeg hier bina, dan is het moet je dan één derde van de bina. We kunnen de bina heus het die dan dalen naar beneden. Dat is niet zo belangrijk. Kijk wat ik benoemd. doen de bovenste een derde inderdaad. daar. en dan hier is het bina en dan is het twee derde van de bina, twee derde van de data. Oké, okay, goed. Maar dat is dan net zo, net zo als op het Ketterhochma. En daar staat de... Ja, daar staat de Massach. Maar alleen hebben we nu een derde van de Bina heb ik nog erbij geschreven. Dus... Um, dan, die tien sfeer... Die, ne, die tien nu... Daar waar geen ware mal goed staat. Mal goed van de symptoom 11. Die hebben ook, die uh, so, zijn ook zo opgebouwd, waarbij bij hen ook staat de massag onder de hoogma. Oké, okay, we hebben gezegd iets, omdat het alleen in de Pin, zo so onder de hoogma, maar eigenlijk moet het nog een derde van die bina daarbij. Dus dat is, dat jullie dat zien, dat het niet als iets anders is. Het yeah? is precies hetzelfde. En daar staat nu die, uh, ook dus, let op. Die nech, tien spierot van on, die tien eigen sferot nu. Dus van die, uh, die nu dus onder de, de ware malgoed zijn. Die worden op dezelfde manier opgebouwd. Dus mal goed, in hun eigen malgoed hebben ze geen malgoed. Ja of niet? Geen malgoed. Wat hebben ze als massag als in plaats van een malgoed? Het werd zo. Nu bij hen moet het ook precies hetzelfde zijn. Bij hen moet het ook de cimzoenbed uh, plaatsvinden, ja of niet? Overal is cimzoenbed. Hoe gaat nu cimzoenbed in die eigen partsof uh, plaatsvinden? Hoe? De atheritische soort steigt op naar de bina, ja of niet? Iedereen ziet het? So, stijgt op naar die bina, maar goed, de ware mal goed is er nu niet meer. Ja, die zit overal altijd in het hoofd, in het hoofd van de algemene partsoef. Iedereen ziet het, maar niet in het hoofd van van ketter, gogma, en een derde van de bina, van de eigen partsoef, ja, dus dat partsoef waar geen zit, geen, geen mal goed, waar of malgoed zit. Iedereen ziet het, dus wat stijgt nu op die je je stijgt op nu in de bina. En let op, en wat gaat het gebeuren? Net zoals in het begin van de les. Dat wanneer, wat, het, wat is dan de bij wat betekent? Dat de, malgoed, oftewel hier is het in dit geval, ateret je zo, het op naar de bina. En daarbij, daarmee maakt hij als het ware een soort massage daar. Ja of niet? Net zoals bij bij alle, elke andere part het maakt dan de, wat maakt dan? De sluiting waarbij kettergogma blijft boven, ja? Oftewel, hier zit het kettergogma in een derde van de bina. En de rest valt naar beneden. Duidelijk. Dus die dient als het ware als slot. Ja? Maar, maar welke slot? Dat is niet de, de slot als de slot van de maar, malchut Alef van de ware malchut Alef. Daar is alleen maar slot. Iedereen ziet het. Simtsum Alef. Waarom malchut? De ware malchut. Daar kan niet op daarop uh, zit de simtsum Alef. Dus mag niet ontvangen. Die ha, kan, mag niets doorlaten. Terwijl de malchut nu de Iateret zod heeft beide twee functies, en nu komen we stap voor stap tot wat het jesot is. Dus, je jesot steekt op, eerst, omdat het hem bed is, ja, tien spheroot, eigen spheroot, die maakt het hem bed, dus de atheritie jesot steekt op naar de plaats van onder de libina. die maakt daar een slot. Duidelijk, dus die, die, die kan dienen als slot, als, als massag. duidelijk, en wanneer er een man op man wordt van beneden nog, extra man uh, op, op, uh, op, uh, opgestoken. Uh, uh, uh, naar boven gehaald, man, wat gaat er dan gebeuren? Dan komt het man omhoog en dan komt het helemaal tot eens of En daarna komt het licht, uh, we zullen zien op welke manier, het licht komt dan naar die. Uh, naar die, uh, naar die malgoed, naar die eind we hebben geen mal goed. we hebben gezegd, naar aterrit jessode. En die aterrit jessode, uh, en die pusht die aterrit jessode, via de linkerlijn, wat we hebben gezegd, ja. Hoe gaat het gebeuren? Welke, hoe, hoe, hoe steekt het op de, vanaf op de, linkerlijn, ja. Kijk, het gebeuren, op de linkerlijn? Kijk, wat gaat het gebeuren? Kijk, wat gaat gebeuren? Kijk. Kijk, kijk goed, kijk. Wat, wat ik in het begin had verteld, precies hetzelfde. Wat is linkerlijn, wat is linkerlijn? De derde die soort steegt op naar on, naar de bina. Ja? Dan hebben we nog geen rechterlijn, rechterlijn en linkerlijn zoals in het begin van de les hebben gezegd. Dan hebben we alleen boven en beneden. Ja of niet? Dus hebben we kilim, ketter, hochma en een derde van de bina boven. Ja? En we hebben dan kilim van van Bina, Ziran Pin en Malchut ten aanzien van, van deze partsof Bina, zie je dat? Bina. twee derde van de Bina is Bina. Ja, yeah, iedereen ziet het? Onder de, onder de plaats van de. Dat is het Gazet, dat is de plaats van de borst. Dan onderaan, wat hebben we? Twee derde van de Bina, dat betekent Bina. Dan hebben we Gesset, Gwarat, Jeferet, net zo goed, dat is Ziran Pin. Ja of niet? En Ateret, Jezot is in plaats van de Malchut. Tijdelijk. Nou, wat gaat nu gebeuren als, uh, als er extra man komt, en de man komt van de onderste traptreden, daaronder zit nog een andere traptreden. Ja, dat, welke, doet er niet toe, welke partsoef is dat hier? Maar de onderste traptreden, die daar kettergogma van de onderste traptreden, daar, die brengt dan de man, en de man die man, die, die, die is dan verbonden uh, Eigenlijk is het niet zo, eigenlijk is het hier, kijk hier, die net zo goed is zo, die valt als het ware in een andere traptrede, en dat wordt opgetild, oh oké, okay. net zo goed, Binazeer en Pina maar goed, van deze traptrede, die brengt, die gaat omhoog, we hebben geleerd dat ja, en die neemt mee met zichzelf nog een onderste, uh, nee, in een ketterhoogma van de onderste traptrede, dat doet er niet toe. Met andere woorden, let op, dat wat gaat er gebeur, gebeuren bij de vorming van de linkerlijn? Wat, wat is de vorming van de linkerlijn? Dat, de, dat deze traptreden die, uh, die haalt op zijn eigen binah, zijn goed. Ja? Dat is zoals in het begin van de les heb ik gezegd. Dus de binah, Wat het onderste stuk. Zie je wat hier is, het twee derde van de binah, gesed, gwaratje, Veret. Die haalt die op naar zijn eigen traptreden. En dan komen ze links te staan. Waarom de te staan? Want op één traptreden... is het dan... dan gaan ze zo... dan worden ze ketter van rechts naar links. Keter, goch, ma, bina, terapie, dan maar goed. Op. op één traptreden is het altijd horizontaal. Ja of niet? Op één traptreden staan ze allemaal horizontaal. Waarom? Allemaal zijn zij van dezelfde traptreden. En dan wordt het rechts en links... Hey? En dan, dan, wat gaat gebeuren dan? Dan komt het licht via de linkerlijn. We zullen leren hoe. Ja, een we, we, grote lijnen weten we hoe dat gaat. Dan wordt die maar goed. Deze maar goed rechts, wat, links, sorry. Links die ik heb met rood aangewerkt. Die gaat zakken naar haar eigen plaats. Wat is haar eigen plaats? Atheretjes Ja, yeah? Beneden moeten we nog Atheretjes opschrijven. Benede hier. Dan weet we Ateret is het. Dus a is zo, maar dan ateret, ateret is het, ateret Oké? Onder. Dus diemaal goed, die mal goed van de linkerkant. Die zak nu, ja, onder de, onder het pushen van het licht. Zij kan zakken nu naar terug naar het eruitjesot van beneden. Waarom kan ze wel zakken? Wie kan het zeggen? Waarom kan ze wel zakken? En terwijl die malgoed die in het hoofd, die in het ware algemene hoofd staat, kan niet zakken naar beneden. Waarom deze wel, die links in het rood aangemerkt is, waarom kan ze wel naar beneden zakken en die andere niet? Huh? Dat is Dat doet het geen ware maar goed. Het is je jesod. En jesod is niet, op de jesod was geen verbod, ja? Geen verbod om licht hoogma te ontvangen. Ja of niet? Alleen blijft ons bij ons vraag. Okay, de vraag, onder oké, als Malgoed daarboven onder het ware hoofd staat en zij kan niets doorlaten, hoe komt dan het licht? licht dan? Gochman naar beneden, dat zullen we leren. Oké? Okay? Zullen we leren straks hoe dat allemaal zit. Maar vooropgesteld dat het kan, op een of andere manier, via de middelste lijn. Ja, we zullen zien hoe, hoe, hoe dat... Hoe dat Oké, okay. hoe, dat, hoe dat verloopt, maar de linkerlijn. via de linkerlijn kan het wel, op welke manier gebeurt dat? We hebben dat een beetje al geleerd. Want eh... Uh, keter gogma, is dat daar is het gogma wat in het hoofd zit, is net als arigantin, en dan bij het opstegen van man komt dan die bina dus die, die bina, dat is dan hoofd, het hoofd van dat, uh, van dat eigen partsoef uh, onder de malgoed van de simtum alf, zij stijgt op naar boven, en zij haalt het gogma van boven, het is worden, hoogma, welke gogma wordt dan naar beneden gehaald Welke chogma? Wie haalt de chogma op voor dat onderste partsoef? Voor dat eigen partsoef? Wie? Bina, precies. En dan bina van de chogma. Nou, voor de bina was toch wel geen verbod. Het is wel chogma, maar het is wel chogma van de bina. Oké? Okay? Dus dat wil zeggen, dat het is chogma van de bina. Het is niet gaya, de ware gaya. Duidelijk? Dus het is wel. Uh, als het ware, gaja van die bina, het is wel uh, het, is niet, het is dus niet uh, duidelijk daarom die, die komt in het hoofd die bina, dus alles steegt omhoog die bina steegt omhoog naar de ware ketter gogma van de partsoef en daaruit haalt ze dan die gogma uh, naar beneden en daarna, zodra die geeft door die gogma die, die keert dan weer naar haar eigen plaats en en, uh, die, en in, hier hebben we dan de rechts en linkerlijn, rechts lane en linkerlijn, dan wordt het de middelste lijn. En via de middelste lijn kan het licht doorgegeven aan, die, aan dat onderste deel van die partsoef, eigen partsoef, naar die bina, twee derde van de bina, geestelijk wordt het ongeveer het net zo hoort, je zood. En dat derde je zood. En de Aterretje zodan so, kan dat licht weer doorgeven aan de volgende traptreden. Iedereen ziet het? Aan de volgende traptreden. Waarom? Het is Aterretje Sood. Het is, so, is geen, geen licht. Het is geen licht. Het is geen warm maar goed. Duidelijk. En daarom, wie leert, als je leert Kabbalah, dan leren je meer en meer geven. Dus kan ik altijd geven? En geven kan je altijd. Duidelijk. Iedereen begrijpt wat ik bedoel. Dat is geven. En, niet, en stap voor stap wordt op die manier, alleen op die manier kan men geven. En men, geven en ontvangen. Uiteindelijk. jij geeft en jij ontvangt. En jij kan ontvangen oneindig ontvangen. Oneindig, waarom, waarom is het. On, iedereen begrijpt nu wat betekent dat oneindig ontvangen. Als iemand vraagt jou, dat is jouw sferot Algemene en bijzondere, ja. Als iemand vraagt jou van beneden, van beneden wordt jou gevraagd. Altijd gevraagd betekent iemand van beneden vraagt. Betekent beneden betekent iemand altijd zo. Als iemand iets nodig heeft, dan is hij als het ware onder jou staat ten aanzien van wat hij jou om vraagt. Ja of niet? De gever is altijd boven. Dat ja? betekent uh, geven. Wie wil, wie wil ontvangen, die moet van een ander vragen. Ja of niet? Nou, iemand vraagt jou. Dat betekent niet, uh, hoog, niet hoog beneden. Hoog, uh, dus, uh, geen hiërarchie naar uh, dat jij moet uh, trots zijn of daarop ofzo. Iemand wil jou vragen niet, Geesteling, laten we zeggen. En dan betekent dat die, die een soort man, zijn vraag is man, hij doet man op naar jou toe, haalt to, to, naar jou. Jij doet het omhoog, jij gaat daarmee eerst maken dan als het ware Het dus brengen die zijn... Uh, uh, en bij ja, jou is het altijd staat, de, uh, de, jij ja, brengt altijd, met jouw ja, houding is altijd dat jouw ja, mal goed staat, altijd in de onder de ja, in de binna, in de binna. Eigenlijk, right? altijd in de bina je ja, moet, kan je het anders, bed is altijd, het uh, is een normale toestand, altijd moet je dat jouw ja, bina staan, altijd uh, in de, oh, sorry, altijd jouw ja, ateret je sot, ze hebben niet goed gezegd, ateret je sot, moet altijd staan bij jou in de bina. En nu begrijpen we hoe dat kan, dat ateret jesot kan opstegen en er beneden komen. En nu begrijpen we dat alleen van met de jesot kunnen we bewegingen maken. Iedereen begrijpt u? Kijk, zonder massach kan men niet, Ja, kan men niets ontvangen. De massach is nu geen malgoed meer, de ware malgoed, maar de ateret jesot. Het is de handeling, dat is het laagste ding van wat in de mens is, in elke toestand. En dat haal je omhoog. Duidelijk. En dat is omdat dat geen mal goed, echt de ware maal goed is, dan kan je hem ophalen, waar naartoe? In jouw dienstsfeerot, je hem kan overal naartoe ophalen. Duidelijk. En eerst ophalen en dan naar beneden doen. Hoe? Hoe moet je dat do do doen? Altijd beginnen wij hoe? At er het is zo, haal je, je eerst waar naartoe, naar jouw ketter, niet naar de algemene ketter, iedereen ziet nu. Algemene ketter, hoogma, die kunnen niet meer, kan je niets meer, daar, niets meer doen, duidelijk. Ik bedoel, de kelim daarvan kan je niet, de kelim kan je niet aansluiten bij jezelf. Let op, in de grote toestand wordt wel daaruit gehaald, de malgoed, de Bina, die stijgt op wel in het hoofd, en die haalt wel als het ware de gochma van de Bina. Die haalt wel van boven. Op welke manier zullen we zien? Dat is van buiten gebeurd en niet van binnen gebeurd. Oké? Okay? En moet je zo zien: moet je zo zien dat de. Een beetje, een beetje begrijpelijk ja, hoe dat zit in elkaar, dus hoe, hoe bouw je je elke toestand jouw ateret je soot steekt op naar de ketter dus naar de ketter dat, van dat eigen ketter ja, van dat onderste parsoef en daar kan je dan opbouwen eerst de kli ketter en dan kli hoogma en zo ga je dat naar beneden weer met je soot weer naar beneden Deindelijk? naar beneden om hoe lager je komt met jouw zod, hoe meer kan je ontvangen licht. Eigenlijk, totdat je komt naar je eigen plaats, je zodde je zoden, je je en dan kan je al licht ga je ontvangen. En allemaal via die twee lenen, anders kan dat niet. Twee lenen, dan weer middelste lijn, dan kan je weer naar de hoofd, de volgende, naar de onderste komen. Dan laten we zeggen, jij komt naar, uh, uh, ketter. Een ketter heeft ook dezelfde structuur. Daar kom je ook... Ja, laten we zeggen, je komt naar de Klee-ketter. Niet de ware ketter, ja. Maar onderaan. Je gaat daar ook weer opbouwen. Je krijgt kracht daar. Het is de klein, klein, kleinste partsoef. Alleen maar één, één compartimentje. Daar heb je ook zo... Daar heb je ook zo de hele structuur zo. En ga je ook rechts, links en beneden. En rechts, links en de, en de binnenkant. En de, en de binnenste lijn. En via de binnenste lijn ga je dan doortrekken naar die gogma, en dan ga je weer gogma opbouwen, en gogma heeft ook elke heeft ook zijn eigen vijf hokjes, ja, gogma heeft vijf hokjes of tien, en bina heeft, et cetera, et cetera, daar ga je ook precies hetzelfde doen, rechts, links, en het midden, en via het midden kom je dan weer naar de, naar de bina en dan verder, zo so, op die manier bouw je op, jouw tien sferoten in elke toestand, belangrijk is om principe aan te leren hey. Okay. We gaan hem eigenlijk afsluiten met de ateretjesot. Dus de mocht goed doet. Daarna, natuurlijk. Dus wat heb je dan... Maar dan ga je als ware naar de... Ja, eerst kom je naar de ketter, laten we zeggen. Dan kom je daar via de rechter. Ga je dan in de ketter, ga je dan komen waar naartoe? In, als je kijkt, als je gaat, wil nu de klieketter van jou corrigeren. Waar, ga je, waar kom je daar in de klieketter terecht? Onder de gogma, precies, wat we doen, onder de gogma, we zeggen dat einde, nog een derde van de bena, we zeggen, maar dat, je komt daar inderdaad naar de, onder de gogma, ja, van de ketter, dan de volgende stap, doe je dat, ga je dan daar een beetje opbouwen, de krachten, ja, dan ga je dan weer nog man geven, en dan ga je dat uh, via de linkerlijn ontvangen dan, ga de, gaat jou maar goed via de linkerland afdalen waar naartoe, precies, Jij zit waar in welke sfera ja, zit je? In? Jij corrigeert welke, welke, nee, jij ja, corrigeert jouw ketter, ja of niet? De goed, jij hebt geen jij goed, de, je hebt een soort van welke sfera? Hè? Ah? Hè? Ah? Kijk, jij ja, corrigeert ketter, ja of niet? Kijk, als je corrigeert ketter, wat doe je dan met de ketter? Kijk. Als je corrigeert Keter, waar staat jou, waar staat jou, welke, welke malchut steekt opnieuw nu naar de, naar de, naar, de, naar, naar onder de hoogma. Welke malchut. Ateret Jezusot van, je van Keter. Natuurlijk niet alle, natuurlijk het alle, waarom? Alle on andere hebben geen kracht, absoluut geen kracht. Denk ik. Waarom niet dan, niet van de ware, ateret Jezusot? je kan niet hieruit opsteken, maar je hebt geen krachten je hebt nieuw ervaren je alleen maar begin je ervaren alleen maar ketter de rest wil alleen voor zichzelf ontvangen als alles wat wil voor zichzelf is, is, ontvangen is net als niet bestaande is duidelijk alles wat voor zichzelf wil ontvangen bestaat niet als het ware bestaat niet, kan geen licht ervaren kan geen licht, dus wat jij doet je is, je alles, de rest is als niets Alleen jij komt nu, je, wat jij gaat doen, jij wil nu ketter corrigeren van kilim, wat doe je? Jij gaat van de ateret je soort van de ketter, ja of niet? Je haalt die ateret je soort van de ketter, jij haalt hem naar de, binna, of onder de hochma van de ketter. Dat is de eerste wat jij doet. Duidelijk? En dan is het nog ketter, dan is het misschien nog ketter de ketter, je gaat corrigeren op die manier, Deelik? En dan ga je dan de licht, dan ga je dan nog maand doen daarbij, en dan komt het licht uh, via de linkerkant, en die komt dan weer de mal goed van, van de van van de, de, de, de ketter, komt terug naar, naar terug naar haar eigen plaats, waar in de linker in linkerlijn, naar oh, achteren van, van, oh, van die soort van de ketter, van oh, die van de ketter. Ja, die komt daar vandaan, dan wordt het linkerlijn gevormd, hè? en nu gaan ze twee, twee lijnen hebben daar, en dan moet je nog, en dan, moet, dan komt nog een zwoek door de, door de onderste wat daarbij komt, dan zes, we zullen leren wat, En daar komt het via ook precies dezelfde, twee massag massa massa daar komt, en daar komt het dan overwicht, dan komt het de middelste lijn, en dan via de middelste lijn kan je dan licht een beetje nieuw door laten schijnen naar de gochma. Duidelijk, op die manier. Of alleen maar ketter de ketter, dan nu gaat het naar gochma van de ketter. Duidelijk, corrigeren en dan corrigeren op dezelfde manier. Rechts, links, midden en dan gaat het naar de bina van de ketter. Duidelijk, en totdat je helemaal kan, zei allemaal, uh, de hele gochma, de hele ketter, de hele gochma, de hele bina, de hele zirampin, de hele en de hele jesot. Dan ontvang je dan de gaya, het licht gaya, dus het licht gogma, licht gaya betekent levende kracht, in de jesot van de jesot van die van jouw traptreden waar jij nu mee bezig bent, die je nu corrigeert. Eigenlijk. En op die manier geef je door naar de volgende traptreden. Ook weer via de, wie is de volgende traptreden? Dat is dan die... Weer ketter gogma weer van de volgende traptreden. Dat moet je weer aan hen geven. En jij bent ten aanzien van hen, van de volgende traptreden, je bent net als Eindsov. Eigenlijk ten aanzien van de onderste traptreden ben je net als Eindsov. Dat is op die manier werken. En nu gaan we terug naar de zogenaamde. Kabbalah kan me niet zo met woorden uitleggen, want het wordt in filosofie. Dat is niet, begrijpt u, dus moeten we Alleen maar bij de zoger blijven. Dus een klein beetje heb ik iets. Iets zo gezegd. Iets, maar moeten we terug naar de zoger. Want alleen via de zoger. Kunnen we die relaties leggen. Ik kan het verbinden mezelf met de zoger. En kan ik het aantrekken. Dat is veel krachtiger. En de regel 10. Maar het is een bijzonder, bijzonder belangrijk onderwerp. En daarom is de moeite waard om dan veel daarover te hebben. De regel tien advarim. Shiur hu ki Arihantin, nichikak, vennichesar, elef migar shilo, alidei deip nimiut, ailion shilo, shigu. Twaalf nu qua de attic. Shihi, met ukenet, tataa, beniikwe dertien einaim, shila kanal. En nu komt het iets extra, wat we hebben nog niet geleerd. Maar zo op die manier stap voor stap doen. Kijk, shiura dwaarintien, de de mate van de woorden. Dus hoe kunnen we dat plaatsen? Hoe zeggen de mate van de woorden? Hoe uh, is begrijpelijk wat De mate van de woorden. Het is niet Nederlands, maar hoe kan je dan de maat geven aan die woorden? Hoe kan je dat meten? Hoe bestaat daarin? Ki arihanpin. Hij neemt nu arihanpin. Waarom beginnen we met arihanpin? Begint de bevatting Alles begint met de arihanpin. Ja of niet? We hebben gezegd dat. Aatik in de attic in de atik zit die ware malgoed de malgoed. Ja? Dus de, alles wat boven het hoofd van de atik ja, boven die ware malgoed dat gedraagt zich nog naar de Ja of niet? Maar vanaf die malgoed de malgoed wat staat daar, de arichanpin is al opgebouwd naar de tweede simtsum. Kijk dan. Nou. En nu Kijk, kijk goed naar de kijk goed, naar het bord. Dat is wij noemen dat Partzuf Arihantin. Dat keter chokhmah van de Arihantin. Binnen hem zit die Malchut. We hebben gezegd dat Arihantin is keter. Dus in het hoofd laten we hem nog even Ja, want kijk, die Malchut die in hem zit in het hoofd die komt nog van de Atik. Dus dat is aan de, de binnenkant. Dus de Atik heeft. Kijk, okay, dat zijn de tien sferot, allemaal tien sferot, of zeg het, vijf sferot of tien sferot, de, de algemene sferot van Arikantpin. En in het hoofd van Arikantpin, daar zit. Daar zit. De -Pin, in het hoofd van Arikantpin, ik bedoel van de algemene tien sferot van de Arikantpin, let op, jullie hoort het In het hoofd van de algemene hoofd van de Arigampin, daar zit de Malchut, de Malchut, daar zit dus uh, binnen het hoofd van de Arigampin, daar zit die Malchut van de Atik, daar zit de Atik, het hoofd van de Atik. Kijk, wij kunnen dat niet, kon ik dat niet zo opbouwen, dat het Malchut moet je niet zo zien, dat het zo so is, Malchut zit van binnen, van binnen, duidelijk, da, maar van binnen zit je, dan is het, van binnen betekent dat dat die, het hoofd van Arigampin, als het ware wordt afgesloten, het, het ware hoofd, het ware hoofd, keter van de algemene, die zijn afgesloten nu van het licht, door wie? Door die mal de malgoed die daarin staat. Ja? En daarom de rest, daarom, daarom het hoofd, gar van de Arigampin, die zijn afgesloten. Wat blijft van Arigampin over? Eigenlijk, blijft van hem over die, die in en Malchut, dus Achab van hem, dus de onderste drie kilim eigenlijk van hem, en dat is eigenlijk de, de, dus de pin van de centrum bed. Dat wat, that is wat, dat is dan de levende de bodem. Dat is wat, wat opgebouwd is. Dat is de ware ketter van de nieuw van alles wat leeft. Want het hoofd is door het ware hoofd is afgesloten door die door die punt, die staat, die malgoed van het Zinsumal, maar de rest, wat is nu, kijk, als we zien dat, dat is dat dat is de Atik, die zit binnen het hoofd van de Arigampin, en die sluit zijn hoofd gar af. En in elke parsoef eigenlijk is het zo, so, dat de gar, ware gar, dus de ketterhochma, die worden afgesloten door de malgoed, of de, de, de ja de reshimo de sporen van de malchut van de van de alef ja dus en bleef alleen in elke partsof blijft alleen zijn uh, partsof van de tweede tzimtzum eigenlijk wat betekent wat betekent van de tweede tzimtzum zonder ware malchut eigenlijk zonder ware malchut dat is de dus welke partsoef, dus in elke, overal in elke partsoef hebben we nu dit malgoed van de eerste partsoef, is er niet die zit in het hoofd, binnen in het hoofd, niet zo, je kon het niet zo optekenen, dus de bit zit binnen in het hoofd, en sluit het hoofd af en de rest blijft dan, de rest is partsoef van het tzimtzum bed, Eigenlijk wat in het hoofd, wat afgesloten is, is net als partsoef van het tzimtzum allef als het ware Eigenlijk want het afgesloten is maar wat, wat overblijft, is partsoef van het centrum Dat is wat wel leefbaar is. Duidelijk. Waarom, waarom is het leefbaar? Geen waar geen, geen, geen ware mal, geen mal goed, Geen mal goed die, die geen licht kan ontvangen. Dus wat betekent nu? Let op. Dat betekent dat de hele partsoef, alles wat wij nu opbouwen, nu, daar zit geen ware mal goed. En dat betekent dat het dagelijks, bouwen we, kan je bouwen, bouwen, bouwen, oneindig kan je bouwen jezelf op, naar de volmaaktheid. Begrijp je dat? Elke parts of elke toestand kan je nu opbouwen, naar de volmaaktheid, waarom geen ware goed is. De hele clue is om te leren, die malgoed, die malgoed, altijd verbergen in jezelf, duidelijk. En laten gelden van jezelf die je ateret jesot, je zoot moet je brengen naar buiten, dat is jouw buiten, het is niet komedie, co natuurlijk in onze wereld is ook een zinnebeelder be ja? bestaat op, op deze houding, ja? in onze wereld is er bijvoorbeeld cultuur, ja, de cultuur die, die als het ware een zinnebeeld is, van wat ik nu aan jullie vertel, ja? dus iedereen verbergt zijn ware ik, ja? like, en door de cultuur, religie en allerlei andere dingen, dat, men, ja, het is een cachet, dat is leuk, dat is, uh, maar van binnen zit natuurlijk die, dat beestje zit van binnen. En iedereen is bang daarvan en natuurlijk van, te, van tijd tot tijd kom je dan tot uitbarsting natuurlijk. Ja, en alle, ja, alle, alle misdaad, elke misdaad, elke verkrachtingen, elke uh, verschrikkel, alle verschrikkelijke dingen komen door het feit dat men gaat stoelen op die, op die malgoed, dus men haalt het niet omhoog, maar wat men doet, men probeert dat als het ware door de linkerlijn, via die malchut die, die in het hoofd zit, trekken dat naar zichzelf, dat is, de zonde was van Adam, dat was de zonde van Cain, ja, allemaal, dat is op die manier, daar kan je niets mee opbouwen, eigenlijk, alleen maar ellende, destructie, alles alleen daar daardoor. Dus in plaats daarvan, als wij weten hoe dat, hoe dat zit in elkaar, dan kunnen we in elke toestand je zorgen dat jij verbergt jouw maar We hebben vroeger gezegd hoe? Vroeger hadden we gezegd verbergen. Wij dachten dat die mal moet onder mij zitten. Nee. Iedereen ziet het? Waar moet jouw ware mal zitten? In de top van je hoofd. In de top van je hoofd onder jouw chogma, Waar is jouw chogma? In de hersenen, duidelijk. Als het ware, in de plaats in je hoofd. Daar moet je verstoppen, jouw gochma, Hij moet zijn, maar goed, iedereen hoort het. Dus die maar goed moet niet zitten vanaf. Het is, het is absoluut onbekend waar ik het over heb. Duidelijk. Overal waar men, waar men kabbalah geeft, men, men spreekt daarover absoluut niet. Waarop de massa wil alleen maar gezelligheid. De massa wil, wil niet de waarheid, we kunnen het niet, niet horen, wat ik zeg. duidelijk, Niemand leert op zijn jissod die daar allemaal die massa leert. En massaal die leert massa de kabala. Ze doen met zijn jissod wat ze willen. Ze weten niet hoe dat om te gaan daarmee. Maar dat is net zo als van boven naar beneden. Jij bent de baas. Alleen moet je zorgen natuurlijk dat jij leert daarop. Dat jij een commedie doet met jouw jissod. Eigenlijk. Ik bedoel. Maar op welke manier? Jij moet zorgen dat jij die malgoed, die stopt ergens in je hoofd. Duidelijk. En jij laat het niet in geen, geen, op Men zegt zo in de in, in, in, in Talmud, zegt men zo. Zelfs, zelfs als, als iemand, als men staat tegen jouw hoofd. Het is natuurlijk ook geestelijk bedoeld. Als men staat, let op. Als, met een, met een, als men met een zwaard, let op. Zwaar staat tegen jouw hoofd, dan moet je toch wel niet uh, geen misdaad plegen. Dat betekent niet aantrekken het licht van boven naar beneden, van de mal goed, die mal goed. De goed. Wat betekent zwaard? Dat is die mal goed, die mal goed. Dus zelfs als je dan in welke, welke toestand dan ook ben, je verkeer. Je moet die mal goed, de mal goed, niet als het ware proberen. In jouw gevoel naar beneden trekken. Maar jij die maar goed moet je helemaal omhoog verstoppen in elke toestand. Dan kan je alles doen. Dan alles gaat voor je open. Duidelijk, dan ga je alles zien. Duidelijk, waarom? Via de soort kan je alle dingen doen. Je kan je opbouwen, er is geen einde dan aan wat jij kan opbouwen in elke toestand. In elke in wat jij ook doet. See the actual computer, you can, the, the, you can uh, absolutely top break in all this and all this what you will. I'll in you know that many what you do. Right? And thereby break it's potent, the potent, potential from you in other -stand. Right? Why? What? You have done it bank design for it. You would well uplate it. That I'll you, man, you manifest yourself for yourself. Manifested you, you saw the so that is done by the count. En de man goed is verborgen. Hoe zien we dat hier? Op de tekening. Wat is hoger en wat is lager? Wat is hoger nu? Het hoofd is hoger of uh, je zot is hoger? Natuurlijk, je zot. Wie, wie, wie komt naar buiten? Hoe lager, hoe meer naar buiten komt. Iedereen ziet het? Hoe lager, hoe meer naar buiten. Hoe hoger, hoe meer omhoog. Duidelijk? Hele... Hoe hoger, dieper, precies. Dus. Hoe hoger, dieper, precies. Dus, wat doe je? Jij? jij stopt diep, diep in jezelf, zo diep mogelijk. Je stopt daar die malgoed, die malgoed. Wat, wat, wat is het gevolg daarvan? Eigenlijk is het nog steeds. Nee, ateretiesot is niet, nee. nee dat, jij doet alles met ateretiesot, maar die stopt in je hoofd alleen die malgoed, die mal goed. Die mag je niet gebruiken. Begrijp je? Dan kan je alles doen, met, die, met de rest kan je alles doen. Maar de twee bewegingen eigenlijk, eerst volle stof. Eerst moet je precies, dat betekent stop, dat betekent simptomale wat je doet als je ware. Je stopt hem al goed hoog in het hoofd, niet simptomale van anderen niets, maar je stopt hem al goed helemaal in het hoofd en je gaat hem niet gebruiken. Hij is, hij is binnen, natuurlijk schijnt dat, natuurlijk dus moet je niet denken dat het allemaal afgesloten is, is niets. Natuurlijk, dat wordt aangeleverd. Wat wordt aangeleverd van die malgoed de malgoed? Vuur. Dat vuur, weet je, dat vuur van de, van de Gvorah, dat wordt aangeleverd daarvan. Dat vuur wat wij voelen, dat. Yeah, like, dat, dat wordt aangeleverd via de linkerlijn, wordt aangeleverd aan ons, dat vuur. En stap voor stap wordt het gecorrigeerd. Want dat vuur komt van die malgoed de malgoed, dan die malgoed de malgoed van ons die moet ook gezuiverd worden. Ja of niet? Begrijp je? Dus stap voor stap nemen we dat vuur over, die verbinden wij op een, op, op een speciaal ingenieuze manier met de chassadim, en chassadim is water, ja of niet? Ja? Maar goed, maar goed, die is dan aan de linkerkant, die is dan ingestopt ergens, die is ingestopt daar, in de bina, en dan weer gaat het, gaat het. in elke gwora kunnen we wel vinden ook, een stukje, eh, uh, invloeden van die, of daar is van die malgoede malgoed oké okay? maar de, de hele kunst is dus nog een keer om die te verstoppen en in, in welke situatie dan ook wat voor situatie kan, zou je niet terechtkomen, moet je dat altijd dat in gaten houden ja? altijd letten daarop want wat, wat is het gevolg daarvan dat het gevolg daarvan is dat in elke situatie wij putten van wie. Wie levert ons de geestelijke krachten? Van wie? Mal goed. Ja, Oké, okay, u. Mal, mal goed, wie is dan? Mal goed van de absolute. Alle licht komt van de Malchut van de Absolute, ja of niet? Niet van de Briijitse Ravassia. Natuurlijk van hen ook, maar, maar zij gaat het alleen doorgeven, als het ware. Maar dat, het licht komt altijd van de absolute, ja of niet? De, de mama zit de in dat is dus de Malchut, daar wordt het. Malchut is dus de, het bestuur, het system is in Malchut en Zeranpien. Dus in de Malchut, Malchut is, wat is Malchut? Hoe heet Malchut? De boom van. Huh? let op. Zeranpien is de boom van leven, de, de levensboom. Leven, oh, goed kijken. Hoe doen we do? opletten wat ik zeg? De zerenpien is de levensboom. Oké? Okay? De lef, nee, levensboom, dat is de zerenpien. Ja, dat betekent, daarom, daarom leren we dat, ons, ons, ons hoofdboek is dat etschaïm. Ja, de boek, ja, etschaïm, de boom des levens. Dat is de en, en de malgoed is de boom van goed en kwaad. Dus als de mens... Verstopt zijn. Hij het op. Verstopt zijn malgoed, ware malgoed, in het hoofd en manifesteert zichzelf naar buiten. betekent niet naar buiten, naar, naar buiten. Of binnen zichzelf naar buiten natuurlijk. Naar buiten. Met zijn die je zo. Dan, wat, gaat, wat is het gevolg daarvan? Dan, op die manier breng je jezelf in overeenkomst met de boom van de boom van goed en kwaad, waarbij jij gaat aantrekken, aanzuigen, via de kant van de boom van goed en kwaad, van het goede, van de malgoed. Iedereen ziet het, van het goede van de malgoed. Dat is ook het bestuur van, uh, wat we noemen dat bestuur van, bestuur door, uh, door uh, straf en, en beloning, beloning en straf. Dat komt van de malgoed. Dus als je jezelf die malgoed verstopt, die malgoed, die ware malgoed, dan ga je putten van het goede van de malgoed. Alleen op die manier. Maar als je dan kwaad wordt, of wat dan ook, dan op welke andere manier, dan, dan ga je je, ga je, wat betekent dat? Dan ga je als het ware malgoed, die malgoed, de malgoed, als het ware trekken naar beneden. Dat gaat niet, dat, dat, dat, dat lukt niet. Maar als het ware de dat de, de vuur, het vuur van die malgoed, van die malgoed, die verstopt is in het hoofd. Jij gaat het vuur, ja, dat vuur, vlam en vuur, die de malgoed uh, uitstraalt. En die is verborgen daarom. Jij gaat het trekken naar beneden, waar naar beneden? Naar je lichaam. Ja, en nog meer, nog meer naar beneden, naar onder het lichaam, naar onder lichaam. Duidelijk. En daar komt ellende, dan, dan betekent op dat moment dat je kiest dan voor het, kwa voor het kwaad. En nu goed kijken, waar zit het die mal goed, die ware malchut In het hoofd, ja of niet? Moeten we dat wel voelen in ons lichaam? Nee, duidelijk. We moeten het niet brengen onder het hoofd. Duidelijk. Onder het hoofd, als je haalt daarvan, of je haalt het naar je lichaam, zelfs naar de geset. Waar dan ook, dus vanaf jouw lichaam. Dan is het, dan zit je verkeerd al. Eigenlijk? Natuurlijk, hoe meer, hoe meer trek je dat naar beneden, hoe verkeerder gaat het. Eigenlijk, Als men trekt als het ware dat vuur van die Malgoed, die zit in het hoofd, in het ware hoofd, naar, ja, naar, de, naar, zeggen, naar beneden, naar de, naar, de, naar de bovenste sfeer. Uit. Ja, dan is het al een klein beetje. Ja, dan moet je dat, als je dat voelt bij jezelf, ja, dat je het trekt een beetje naar beneden, dat vuur komt van jou kwaad, allerlei kwaad en, en, en, en uh, dat soort dingen, en, en boos zijn, etcetera Dan moet je op tijd dat signaleren en dan moet je weer hem verstoppen daar waar hij is. Geen andere manier bestaat. Ja, maar ja, we leren toch, we moeten assertief zijn. Assertief betekent binnen jou, binnen die om, binnen de parzuf, binnen de parzuf par van de tzimtzum bed mag je assertief zijn, zo so veel als je wil. eigenlijk, daar hebben iedereen begrijpt het, binnen jou eigen parzuf van de tzimtzum bet, waar geen malchut de malchut zit, met jou jesot, je jesot, kan je assertief blijven. Geweldig assertief kan je blijven. Ja, je hoe je assertief blijft. Met je therapeut is het als je weet hoe het gaat, je kan de genieten zo veel als je wil. Dat is echt goed, dat is een grote kunst. Eigenlijk, dan kan je genieten zo lang als je wil, zoveel als je wil. Waarom? Pauze, nee, het belangrijkste van alles is dat je zegt pauze. Iedereen begrijpt dat? Kijk, zitten hier, kijk eens aan, kijk naar de tv, kijk naar de tv, kijk naar die, elke dag ontvangen we al die, hoe heet het, uh, ontvangen we al die mailtjes, mailtjes, hoe moet je dat allemaal, jouw potentie... Et cetera, vergroot en allerlei andere dingen allerlei andere, en wat de mens ook niet doet daarvoor wat ook de mens niet doet daarvoor in plaats van te leren een beetje kabbala kost, kost, een beetje, kost wat, wat een klein beetje kost hoeveel geld besteden ze eraan, ja of niet? terwijl jij als je leert de leert omgaan met je ateretjesot kan je onbeperkt genieten echt waar, ik vertel het aan jullie iedereen kan het zo doen alleen moet je jou kwaad moet je de maar goed, die maar goed verstoppen in je hoofd, dan kan je genieten, zoveel als je wil. Zal het twee bewegen. Begrijp je dan? Kijk, er zijn mannen die dan, die, die weten dat, dan, dan, dan weten ze de kunst van het leven. Begrijp je, ze weten geven, ze weten ook genieten, zoveel als je wil. Maar er zijn andere mannen die willen alleen maar met hun kracht doen, weet je. <lacht> Net als een beer, proberen ze dat op die okay. manier te doen, want ze proberen dan, ze plaatsen dan hun eigen malgoed de malgoed onder henzelf, weet je, met ze passie, met dat, en ze doen dat, weet je, en ze denken dat daarmee nemen ze die vrouw. Terwijl, terwijl, eigenlijk, zoals we zekhe, dat zeggen, dat dat kistje gaat erg eenvoudig open, met een sleuteltje. Kan je dat erg makkelijk open doen? Elke vrouw kan je makkelijk openen. Met een sleuteltje, als je weet hoe dat gaat in elkaar. bedoel ik, een, maar goed, begrijp je? Maar als een man dat niet weet, dan doet je dat met een, zo met een, met een, met, een, met veel geheugen, met, met, met, met veel, met veel lawaai, hij laat zien dat, oké, So, op die manier, wat ik bedoel daarmee geestelijk natuurlijk, moet je dat goed mee begrijpen, wat ik bedoel geestelijk, maar ik geef alleen maar de uh, voorbeelden, dat jij gaat voelen, dat jij begrijpt wat ik bedoel begrijp je? Dan kan je genieten zoveel so wat je wil, wat je wil allemaal, waarom? Jij dat doet dat omwille van het geven duidelijk? En natuurlijk als je menige man vraagt, jij doet het, ja, je ja, doet do het voor het geven natuurlijk Geef aan wie geef je dat? Zo'n beren, wie geef je daar? Ja, aan zichzelf natuurlijk. Hij ja, wil dan op die manier. Op die manier natuurlijk absoluut niet. Alles is opgemaakt, erg fijn. De mens is erg fijn gemaakt. Eigenlijk. En niet, dus altijd zorgen dat, die, dat jij manifesteert jezelf naar buiten. Met de ateret je zoot. En niet diemaal goed, diemaal goed. En al het goede zal je ontvangen. Alles wat voor jou is weggelegd wat in het scheppingsplan dan zit voor jou dan op de rap alsjeblieft koffie en thee koffie okay. en okay.